Just dig it met Dubbel G. -G. Volop zomeractiviteiten en gratis wifi op Hof van Sachsen, onderdeel van Landal Green Parks. Goedenacht, vrienden. Es wird tijd voor mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een sigaretten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 Met het oog op morgen vraagt zich nu al twee dagen af of de AIVD, net als de CIA, een eigen museum heeft waar de geheime dienst een trofeeën bewaart. Er is moeilijk achter te komen, schijnt het. Raar, want ik ben in dat museum geweest. Het was destijds gevestigd in Leidschendam en stond vol vitrines met spannende zaken als dameshakken en sigarettenaanstekers met een camera erin. Ik waande me zelfs even in de wereld van James Bond. Dus Chris Keine, Pieter van der Wieden, het AIVD-museum bestaat. Van harte welkom bij dit Oog op Zaterdag met... hoofd van de VN-Vredesmacht Bert Koender... publicist publicisten Malon Stravens over de verkiezingen morgen in Mali. Iets in noorden daarvan ligt Tunesië... waar de revolutie wordt ontsierd door nu al de tweede moord... op een oppositieleider. Na de vraag is er leven op Mars, is er nu de vraag... kun je op vakantie naar Mars? Het wordt wel een hele lange vakantie. En DJ's van de verschillende radiosenders... kozen voor u de beste zomerplaat van alle tijden uit vanavond. Ook leuk om mee te nemen naar Mars trouwens. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 27 juli. De hele wereld hield zijn adem in... en uiteindelijk zal het niemand hebben verbaasd... dat de demonstraties in Egypte zijn uitgelopen op een bloedbad. Volgens sommige bronnen vielen er 120 doden... In het Hos van de Nacht begon het leger met scherp te schieten op aanhangers van de oud-president Morsi. in de live Rabat. De aanhangers van Morsi zijn vastberaden te blijven protesteren. hoeveel bloed er ook vloeit. Aan de andere kant staan veel Egyptenaren achter het leger. Ze zijn fel gekant tegen de moslimbroederschap. Ik ben een moslim, maar ik ben zeker tegen wat ze doen. Ze proberen ons te controleren in een heel slechte manier. En na het bloedbad van afgelopen nacht is het de vraag... of het vanavond weer uit de hand gaat lopen. Correspondent Sander van Hoorn, is het op dit moment rustig? Ja, op dit moment is het rustig. Maar ja, dat was het gisteravond rond ook. deze tijd ook nog. En uh, wat die meneer trouwens zei, dat is uh, niet helemaal waar. Want uh, de, de, de, de politie begon niet te schieten op de betogers. Die betogers be, uh, zetten op dat moment een doorlopende weg in Cairo. De snelweg die op palen door de hele stad loopt. En ik heb het idee dat dat een beetje de uh, provocatie is... waar het leger op zat te wachten. En op het moment dat ze dat dus bijvoorbeeld niet doen vanavond... dan heb je kans dat het rustig blijft. Ja, de meneer was misschien van de moslimgoederschappen. Het zou schelen, ja. Zijn er uh, mensen op de benen in de stad? Wordt er wel gedemonstreerd op dit moment? Er wordt gedemonstreerd door de moslimbroederschap. En dat gebeurt op die twee plaatsen die uh, eigenlijk de hele tijd... Uh, uh, de toneel zijn van demonstraties van de moslimbroederschap. Uh, aan uh, de kant van Giza heb je de uh, Universiteit van Cairo. Daar zit een wat kleinere groep. De grote groep mensen die, uh, is nog altijd op de been uh, bij, de, precies, bij de moskee daar. En daar was ik vanavond en ja maakt men zich grote zorgen in een ziekenhuis. Uh, probeerde een arts uh, iedereen die ook maar enigszins de zaal uit kon uh, eruit te vegen. Want hij wist niet wat hij vannacht weer binnen zou krijgen. Ik wil je niet verleiden tot koffiedik kijken natuurlijk, heeft ook altijd weinig zin. Maar wat is je taxatie van het leger? Je zei, aan de ene kant zeggen zij, wij doen het alleen om de rust te bewaren. Aan de andere ja. kant ja, gaan ze dus kennelijk met liefde op provocaties in. Hoe taxeer je dat? Ja omdat het leger uiteindelijk uh, nooit een goede vriend geweest is van de moslimbroederschap. Dat is uh, decennia lang uh, haat en nijd geweest, wederzijds. En ik denk dat er zeker uh, elementen binnen het leger zullen zijn... Uh, en in de rest van Egypte trouwens ook... die weer uh, willen afrekenen met de moslimbroederschap. Um, en hoe, hoe, hoe zich dat de komende dagen gaat ontrollen, dat weet ik niet. Kijk, ze bezetten nog altijd een druk kruispunt in Nasser City. Um, de uh, regering, de interimregering, heeft een ultimatum. Gesteld, heeft gezegd dat dat binnenkort afgelopen moet zijn. Maar ja, hoe maak je daar een einde aan? Kijk, op het moment dat er een groep jongeren rellend een uh, grote snelweg bezet... tuurlijk, daar kun je iets tegen doen. En dan kun je dat buitensporig doen of niet. Maar goed, daar mogen anderen dan over oordelen. Maar hoe doe je dat met duizenden, misschien wel tienduizenden mensen... die permanent bivakkeren op een vreedzame manier? Daar zitten vrouwen bij, daar zitten kinderen bij, daar zitten ouderen bij... Hoe ga je dat doen als leger? Uh, het is de grote vraag van iedereen op dit moment. En iedereen is buitengewoon zenuwachtig. Ik uh, ben verplaatst van een hotel in de buurt van het Tahrirplein, waar het nu rustig is, naar een hotel wat meer in de, plek, uh, in de buurt van de plek... waar die moslimbroeders zitten. En ik dacht net een helikopter over te horen vliegen. Ik ben toch maar even naar buiten gelopen, want je weet maar nooit. En dat is de situatie op dit moment in Cairo voor veel mensen. Hans op de hoogte, Sander. en take care. Nog meer geweld, maar dan op het westelijk halfrond. In Miami en Florida heeft een man zes mensen doodgeschoten. Urenlang hield de schutter nog twee andere mensen gegijzeld. Toen besloot de politie in te grijpen. De gijzelaars werden bevrijd en de schutter is doodgeschoten. Hoe de man tot zijn daad kwam is nog niet duidelijk. We weten niet. We denken dat may een been an angry man was... man een random shooting perhaps. En dan is in Noord-Korea de 60ste verjaardag van de wapenstilstand met de zuidelijke buren gevierd. Duizenden soldaten deden mee aan een grote militaire parade. En mocht u twijfelen, de propagandamachine draait in het communistische noorden nog op volle toeren. We have peace today in our Pyongyang. And yes. All the are happy in our Bericht uit Pyongyang was dat. En we heeft het vast al gehoord, een groot artiest is ons ontvallen, J.J. Kill. Hij werd vooral bekend vanwege zijn ingetogen late-back... zeggen de Amerikanen, manier van zingen. Luister naar deze door onszelf gemixte versie van After Midnight van J.J. Kill en Eric Clapton. At the midnight, we're gonna let it all. Hang out. At the midnight. Gerard EKTOM, DJ bij Radio 3 FM en bij Radio 6 trouwens ook. Welke, welke vind jij mooier, welke versie van After Midnight? Ja, uh, klinkt gek maar die JJ Kill. Uh, is de mooiste. Uh, niet alleen omdat hij het origineelste naam heeft staan, maar niet alleen in dat geval. Het is ook Cocaine ook een hit voor Eric Clapton uh, die hij heeft geschreven. En uh, de, de versie van J.J. Kill is zo ontspannen dat als je als het twaalf uur is geweest, dat je gewoon snakt naar die van hem. Hij is vandaag overleden. Wat maakt hem zo goed? Uh, uh, hij, als er iemand bescheiden is geweest in de popmuziek, dan is het J.J. Kill geweest, omdat hij uh, nooit in de spotlight wilde staan. Hij schreef liedjes, en dat werden wereldhits... maar niet zozeer in zijn uitvoering, en dat vond hij niet erg. Hij hoeft die credits niet. En dat, dat viert de man, die ongelooflijke bescheidenheid. De meeste mensen kennen dit, After Midnight en Cocaïne, denk ik. Wat is eigenlijk zijn mooiste nummer? Ja, ja nou ja, kijk, hij heeft, hij heeft, als je, je hebt een, ik heb een dubbel cd van hem... met al zijn hits erop. Als je daar doorheen zet, dan, dan kom je liedjes tegen die, uh, die, veel, die, nog, die nog meer tot de verbeelding spreken. Maar als ik dan toch kijk, als ik zijn After Midnight hoor, dat is wel zijn liedje. Het is zijn, het is zijn keynote song, het is, zijn, het is zijn, zijn beste liedje. Ik ga toch, en het is heel erg, misschien cliché, maar After Midnight van J.J. Kiel in zijn uitvoering... Is toch zijn, uh, zijn nummer, ja. Song. We hebben ja. je eigenlijk gevraagd om iets uh, heel anders, uh, Gerard. Namelijk om een zomerhit voor ons uit te kiezen. Namelijk de ultieme zomerhit in jouw ogen. Uh, aan wat voor criteria moet een zomerhit eigenlijk voldoen? Nou, die veranderen per decennia ongeveer. Uh, je hebt uh, zomerhits die, uh, als je ze hoort, meteen denkt, nou, nah, er is er één. Uh, maar je hebt ook zomerhits die langer meegaan en het dan destijds, die, die gewoon doorgaan. Die al, alles overleven. Uh, een zomerhit over het algemeen is altijd vrolijk, opgewekt, zonnig, uh, vrolijk. Uh, er is vaak een dansje bij, op de een of andere, of andere manier. De Lambada. Hij, de Lambada, de Macarena. Um, nou ja, gaan De Sex on dat the Beach. Een, Sex on the Beach, ja dat zijn de zomerhits. Maar uh, uh, als je nou echt aan mij moet vragen wat nou een zomerhit was en is en wat hem, uh, wat hem moet hebben... dat is pas op het moment dat je hem hoort het geval. Je kunt niet van tevoren zeggen dit en dit zijn de ingrediënten. Want op het moment dat je een zomerhit gaat bedenken tussen aanhalingstekens, kun je er falikant naast zitten. En als ik, hem, als ik echt zou weten wat een zomerhit zou zijn, dat doet überhaupt een hit had ik nu al drie huizen in Zuid-Frankrijk gehad? die heb je niet? En dat heb ik niet? Die heb ik niet. Dus um, een zomerrit blijft een mysterie. Maar uh, als hij er is, we hem wel als zodanig. En ik, ik ga even heel erg terug in de tijd als het gaat om mijn sublieme zomerrit. Kijk, ik, het is natuurlijk dus twijfelen altijd tussen welke je het meest het liefst wil horen. Dus wordt het uh, Funk in Fort Jamaica van uh, Tom Brown, wat een hit was in december 1980, vrienden, ja, ja. Nee. Die gaat wordt het voor niet, Paul. Oh. Ja. DJ Jesse Jefferson, First Prince, kan. Ja, hit, ja, Nee. Ik ga terug naar 1966 met een liedje dat uh, veel ouder is. Het is geschreven door George Gershwin uh, voor uh, Porky Wes. Yeah. Yeah. De uh, musical. Voelt het, aankomen. het kent 1 miljoen uitvoeringen. Uh, een van de meest leuke welke raar, heb jij gekozen? Je hebt uh, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Maar ik ga voor de enige versie zoals die in de boeken staat als zijnde de hit-versie. Summer time van Billy Stewart. Dat eh, heeft een heel bekend begin. Ja. Herinner ik <ta> yeah ja, ja. <les�t> me. Dank je, Gerritje. Ja, dit hoort een beetje Happy Summer. A summer time and the living is easy. You know, my darling, I, I said it right now, and I cotton never high. Like a, like a, like a, like your daddy is a rich, rich, rich girl, and your mommy's good looking, yeah. De zomerkeus van wandelende pop-encyclopedie Gerard Ekdom, Billy Stewart en zijn versie van Gershwin's Summertime. Tweeënhalf jaar geleden was Tunesië het land waar de Arabische lente begon. Maar net als in Egypte gingen ook in Tunis vandaag mensen de straat op. Want oppositieleider Brahmi, die afgelopen donderdag werd vermoord, werd onder grote belangstelling begraven. Maaike Voorhoeven werkt aan de Universiteit van Amsterdam, doet onderzoek naar Tunesië en is op het ogenblik in Tunis. Maaike. Is de spanning voelbaar? Uh, ja, zeker. Ja, er zijn veel mensen de staat op. En, uh, nou ja, mensen zijn er ontzettend veel mee bezig. Dus overal staat de televisie en de radio aan. En zijn mensen ook uh, van alles aan het volgen op Facebook en Twitter. Dus ja, de uh, atmosfeer is heel uh, gespannen. Wie zijn vandaag gaan demonstreren? Um, nou, in de eerste plaats de mensen die willen dat de regering nu aftreedt. Um, maar... Er zijn toen vervolgens ook voorstanders van de regering uh, komen opdagen om te laten zien dat zij willen dat de regering blijft. En nou ja, dat is allemaal een beetje uit de hand gelopen op sommige plaatsen. Zijn er onderlinge ja. gevechten ook geweest? Of? Nou, um, ik geloof dat de politie op de meeste plekken, vooral in Tunis, weet ik. Hè? In, in Tunis is de politie gekomen en die hebben, uh, nou ja, gewoon iedereen verdreven. De demonstratie hier vond plaats voor de voor de deur van de constitutionele assemblée, dus zeg maar een soort van uh, parlement... dat nu de nieuwe grondwet aan het schrijven is. Daar zijn de mensen aan het demonstreren. Nou, en toen aan het begin van de middag de voorstanders van de regering kwamen... toen is de politie meteen uh, begonnen met traangas spuiten. En, en uh, nou ja, toen is het hele plein schoongeveegd. Um, dus hier, is het niet echt tot slaags, hier zijn ze niet echt slaags geraakt. Maar in andere steden wel. Daar is het er wat um, gewelddadig aan toegegaan. Het land wordt geregeerd door een coalitie. Onder leiding van wat hier altijd de gematigde islampartijen wordt genoemd. Wa waarom willen mensen dat die regering aftreedt? Um, nou, mensen hebben heel veel verschillende grieven. Nu, de meest directe grief is dat er in februari ook een oppositieleider is vermoord. En dat er voor. ...het gevoel van veel mensen gewoon niet voldoende aan is gedaan. Dus mensen vinden dat de regering nu zijn verantwoordelijkheid moet nemen... ...en door af te treden laat zien dat het, uh, dat het deze situatie niet accepteert. Een situatie van geweld en politieke moorden. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk ja, er zijn ook andere grieven. Er zijn uh, veel mensen die überhaupt tegen het hele idee van een uh, islamistische partij zijn. Dus die al vanaf het begin tegen deze regering waren. En er zijn mensen die in de eerste plaats... misschien zelfs voor die, die gematigde islampartij, zoals jij dat noemt... hebben gestemd, maar nu ontevreden zijn... omdat ze vinden dat, uh, nou ja, dat er niet genoeg gebeurd is... dat er niet genoeg veranderd is. Is het een gematigde islampartij? Uh, om te zeggen, Het is een partij die... Uh, dat wordt vaak gezegd met twee tongen spreekt... een partij die weet... ...dat ze niet alles kunnen zeggen omdat ze dan hun legitimiteit verliezen. Dus waar sommige delen van de bevolking willen, willen, willen dat extremistisch is, zoals je dat zou kunnen noemen... Uh, ...willen andere delen van de bevolking deze partij nog wel accepteren als die zich de democratisch toon. Uh, en daardoor is het heel moeilijk te zeggen wat nou, ja, wat nou het ware karakter is van die partij... Het nieuws uh, komt uit de regio natuurlijk voornamelijk uit Egypte op het moment. Zijn er overeenkomsten uh, in de situatie tussen Egypte en Tunesië... of ligt het heel anders? Nou, er zijn, uh, er zijn overeenkomsten in die zin dat die beweging... die in Egypte de straat op is gegaan om het aftreden van uh, Morsi te vragen... die beweging heeft ook een beweging hier geïnspireerd. Maar die beweging is... Pas de straat opgegaan na de moord op uh, Mohammed Brahmi. Um, en in, in zoverre is er, is er natuurlijk een hele duidelijke overeenkomst. Mensen zijn heel erg geïnspireerd door wat er in Egypte is gebeurd. Maar zij zijn tegelijkertijd ook heel bang dat er eenzelfde chaos ontstaat als in Egypte. En de regering is natuurlijk al helemaal heel bang dat er hetzelfde gebeurt als in Egypte. Zou de situatie uit, uh, uit de hand kunnen lopen, Maaike? Um, nou ja, het zou kunnen... Als er nu, ja, als nu die manifestaties zodanig gewelddadig worden door, uh, doordat de milities van Enagada of, of wie het ook zijn op de demonstranten uh, gaan inhameren, ja, dan wordt het wel heftig. Maar je verwacht dat niet? Ja, ik weet dus niet. Het is zo moeilijk te zeggen. Kijk, op dit moment is het rustig. Maaike Voorhoeven was dat. Ze deed, doet onderzoek naar onder meer vrouwenrechten... en de toekomst van de rechtsstaat in Tunesië. We spraken met haar vanuit Tunesië. waar ze is. Astrid de Jong, elke donderdag of vrijdagnacht, nachtzuster op Radio 1. Was het voor jou moeilijk om uh, de beste zomerhit van alle tijden voor ons uit te kiezen? Nou, heel moeilijk, ja. Want ik ging alle kanten op. Van, wil ik dan een hele grote hit? Of wil ik een mooi zomerliedje? Of uh, wat ik eigenlijk als een, een zomerhit beschouw... dat zijn eigenlijk al die, uh, al die lekkere foute dingen... die je niet kunt verstaan... maar waar je wel een uh, Macarena of een Lambada... of een uh, andere Conga of Mambo op kunt uh, dansen. Want dat kan ik natuurlijk allemaal. Tuurlijk. Ja, maar uiteindelijk bedacht ik opeens dat uh, de grootste winterhit alle tijden... en de grootste zomerhit alle tijden... gewoon van dezelfde band komen, naar mijn mening. De uh, winterhit is White Christmas Wedden. Like... Ja, precies. Ja. Ik begin het, ja. te, ik begin het te voelen. Ja, George ja, Michael. Ja, ja precies. Ja. En, en dan denk ik een beetje aan die zomers dat ik uh, studeerde... en dat ik eigenlijk maar één cassettebandje had. En dat was een cassettebandje vol met liedjes van Wham, inderdaad. En als je aan al die zomerhits zomer denkt, dan, uh, dan kun je erop dansen... en dan zie je beelden van, van die zwoele vrouwen. Maar uiteindelijk, voor Nederlandse begrippen... draait de zomer altijd om gewoon een zwembad met chloor. Want dat vinden we allemaal lekker. Goed, ze zijn en... niet gesloten worden vanwege de bezuiniging. Hoe heet het? Van Wem? <laughs> ja, van Wem Club Tropicana. Ah... Take you to the place where never shifts a smiling face, but shoulders with nachtzuster Astrid er nog niet eens bij verteld... dat er een hele mooie videoclip bij is met George Michael in een uh, badkuip. Uh, u kunt de videoclips trouwens ook zien op uh, www.radio1.nl. Net als de rest van Met het Oog op Morgen trouwens. Mali gaat morgen een nieuwe president kiezen. Althans, de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zijn dan... en het zijn de eerste verkiezingen sinds de staatsgreep van maart vorig jaar. Ik ga erover praten met Bert Koenders, hoofd van de VN-missie in het land... en met Manon Stravens. Ze woonde en werkte vier jaar... in in Mali en schreef over die tijd het boek Bamako, bonjour. Allereerst meneer Koenders, goedenavond. Goedenavond. In het mandaat van de vn missie staat dat u een ondersteunende rol moet spelen... in de nationale dialoog en het electorale proces. W ja. Wanneer beschouwt u deze verkiezingen als geslaagd? <laughs> ja, dat klinkt allemaal heel erg mooi. Nou, de, de, de verkiezingen zijn geslaagd. Als eh, straks of morgen heel veel mensen gaan stemmen in Mali. en ook eh, de resultaten worden geaccepteerd eh, door eh, de kandidaten. Want het is natuurlijk wel een land dat nog heel fragiel is. Dat eh, in een soort shocktoestand zit na de staatsgreep. naar de extremistische groeperingen die het noorden eh, hebben bezet. naar. ...de enorme problemen die we in de afgelopen periode hebben gezien. Ik merk in het land op het ogenblik dat er heel veel interesse is in die verkiezingen. Mensen willen graag dat er nu een legitieme president komt... ...maar ze realiseren zich ook dat die verkiezingen nog niet ideaal zijn... ...pas het begin van een verandering. Ja. Dus en, en wat noemt u heel veel mensen gaan stemmen? Wat, welke, bij welk percentage bent u tevreden? Nou, de, over het algemeen gaan er niet zo heel veel mensen stemmen in uh, Mali. Uh, ze voelen zich ook wat verwijderd van de politieke klasse... De laatste verkiezingen waren 36%. Je ziet nu wel dat de identiteitskaarten die nodig zijn om te stemmen, dat die door meer dan 80% van de kiezers zijn opgehaald. Dus dat is op zich een positief teken. Ik denk dat er misschien wat meer mensen gaan stemmen. Dat zou ook erg belangrijk zijn. Uh, dus het is een land waar 70% analfabeet is. Waar veel mensen ver verwijderd wonen, ook van de hoofdstad Bamako. Maar waar ik wel het gevoel heb, ik heb veel meer in het land gereisd dat ze echt graag nu een beetje stabiliteit willen hebben... door in ieder geval een nieuwe president. Dus in ieder geval boven de 36 procent, zou ik zeggen. 36 procent, dat is het minimum. Nou ja, dat waren de laatste verkiezingen, dus dat zou beter moeten. Daar rekenen we u op af, meneer Koendes. mevrouw Stratens, ja. wat ja. verwacht u van de verkiezingen in morgen? Uh, nou, ik, ik ben wat minder optimistisch gestemd over de opkomst, uh, eigenlijk, eerlijk gezegd. Want uh, de 80 procent... Uh, ja, dat is het officiële cijfer wat er gegeven wordt. Maar ik hoorde ook echt van heel veel mensen... dat ze hun kaarten ook niet hebben kunnen ophalen. Omdat het gebaseerd is op een volkstelling uh, uit 2009. Dus uh, sommige mensen die zijn inmiddels verhuisd naar Babaco... en hun kaart ligt nog in Kai, een dag rijden van de Babaco af. En ik heb ook begrepen dat uh, het, echt wel het half miljoen vluchtelingen dat het in het buitenland zit... Um, nou, ook een heel groot deel ook zijn kaart heeft niet, niet heeft op kunnen halen. Dus uh, ik hoop van nee, harte dat, dat er... Dat ja. daar ben ik het veel mee eens. Het ja. ging ook niet over een opkomst van 80 hè? Nee, dus 36. 36, 36 ja. Ja. Ja. Maar er is iets mis met die registratie. Dat, dat heeft ook generaal Siaka Sangare gezegd... die de leiding heeft van de verkiezingen. De registratie van kiezers is erg gebrekkig. Daar kunnen we niet omheen, zei die meneer Koenders. Nee, daar ben ik het ook mee eens. Het dat, dat, dat, uh, is natuurlijk een uh, situatie die helemaal niet ideaal is voor verkiezingen die ook eigenlijk heel vroeg komen. Ja. Uh, en daardoor zijn er ontzettend veel imperfecties. Het viel mij op in de discussies die je hoort daarover dat een deel van de mensen natuurlijk iets heeft van... kan dit wel goed lopen, we zitten nog maar net na die crisis... Maar toch de meeste mensen, heb ik wel het gevoel, ook als je naar kleinere dorpen komt, die, ze willen nu graag gaan stemmen. Maar er zijn allerlei onregelmatigheden nog. En daar zal dus ook heel gescherpt naar moeten worden gekeken. Er zijn allerlei waarnemers nu ook gekomen. Wij zijn zelf ook in het land. En uh, ja, de kandidaten zijn er natuurlijk ook scherp bij om te zien dat in ieder geval uh, toch succesvolle verkiezingen kunnen worden gehouden. Maar zeker geen ideale verkiezingen die perfectionistisch zijn. Nee. Mevrouw Stravels, uh, waarom worden die verkiezingen eigenlijk nu al gehouden? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, uh, nou, wat, wat meneer Koen zegt enerzijds... dat er wel echt uh, belang is dat er nu een legitieme president wordt gekozen. Echt een door het volgekozen president. Uh, en ik denk ook dat toch de internationale gemeenschap... een hele grote druk heeft gelegd. Dat, dat, ja, dat, dat hoor je toch ook wel echt aan alle kanten. En, uh, uh, maar waaronder ja, Frankrijk en de Verenigde Staten. Uh, ja, dat zijn toch wel... Uh, heeft u de indruk ook, meneer Koenders dat het vooral op verzoek van president Hollande en president Obama zo snel is gegaan, die verkiezingen? Nou, ik denk dat echt een, ja, ik denk de combinatie van twee dingen is. Het is duidelijk dat de Fransen uh, zeker waren voor vroege verkiezingen. De Verenigde Staten hebben altijd gezegd, we geven geen uh, hulp aan een land waar uh, geen uh, constitutionele president is. Maar het valt mij ook wel echt op dat op één kandidaat na, eigenlijk alle kandidaten en ook alle politieke partijen hier in uh, in Mali die verkiezingen ook heel snel wilden... Dus ja, je ziet een beetje de commentaren komen van beide kanten. Normaal zou je zeggen het is veel te vroeg, maar het is voor mij volstrekt duidelijk... dat eigenlijk alle politici hier en ook civil society gezegd heeft... die verkiezingen moeten nu gehouden worden, ja. want het is zo fragiel in het land. Als we geen echt verkozen president hebben, dan is dat eigenlijk nog slechter... dan misschien idealere verkiezingen die later zouden worden gehouden. Dat was een beetje de afweging. En de, nou, de Malinese en veel internationale hebben gezegd, nou ja, dat moet dan nu... Ideaal is het zeker niet. Ja. Ik ben zelf er wel van overtuigd dat, dat het, uh, nu ik hier uh, een tijdje zit... dat het absoluut essentieel is dat er nu een nieuwe president komt. Ja. Dat zal ook een overgangspresident moeten zijn. Dit enorme land wat groter is dan de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Engeland bij elkaar. ja, Dat daar toch een nieuwe weg gaat inslaan naar alles wat hier gebeurd is. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Wat voor problemen levert het op om eind juli verkiezingen te houden in Mali? Nou, daar zijn natuurlijk problemen. Er is, de, de, de is ramadan hier. Ik vroeg het ja, mevrouw Straat ja, ja, even. Ja, ja, ja, nou, Die is ja, er nou nog vier jaar <laughs> geweest. Dat is veel langer dan nu, meneer Koenders. Maar ja, ik verstand u niet goed. Het is een, ja. <laughs> de... Nee, nou ja, dat is natuurlijk een van de... Het is ramadan op dit moment. Dus uh, de mensen hebben, ook al wel, hebben niet misschien niet energie om te gaan stemmen. Uh, het is het regenseizoen. Dus uh, de wegen zijn slecht. Uh, het is een Dus ook veel mensen hebben waarschijnlijk wat anders aan hun hoofd. Maar ik ben het absoluut ermee eens. Met uh, meneer Koenders dat ook een aantal maanden uitstellen van de verkiezingen denk ik ook niet dat de opkomstpercentage heel veel hoger wordt. Dus goed, uh, dus in die zin. Uh, nou, en er is natuurlijk uh, een inter-, zeg maar, interim regering tot nu toe heeft, uh, ja die heeft niet incentives zeg maar om echt uh, gewoon de, de, de echte structurele problemen die hebben geleid tot de crisis om uh, uh, die aan te pakken. Dus in die zin. Uh, pleit het er wel voor. Ja, het er ja. wel Waar van, komt ja. dat wantrouwen in de politieke klasse eigenlijk vandaan bij de bevolking? Uh, dat is toch uh, ja, wantrouwen voor een deel gebaseerd op dat... Het, uh, nou, er wordt altijd gezegd dat Mali toch een voorbeeldige democratie is. Maar dat toch veel mensen ook zeggen het is een holle democratie. Uh, Polities en zakkenvullers. Uh, democratie is het weleens ja, genoemd. Ja, ja, ja. ja nou, dat is, zo heb ik het zelf ook genoemd. In uw boek namelijk. Ja, ja, ja. En waarom gebruikt u die term? Uh, omdat ik uh, uh, ook die in, uh, werkelijk de indruk heb dat het een façade is. Want er uh, wordt gezegd dat het een, een democratie is. Maar tegelijkertijd uh, uh, het, is het bijna niet een, een, een democratie gebaseerd op instituties, sterke instituties of een ideologie. Maar veel meer op, uh, op basis van, uh, van personen en uh, uh, op relaties en uh, uh, en dat is, niet, dat is niet alleen binnen de politiek, maar dat zie je ook binnen het onderwijs en ook op straat. Uh, heel best, mijn, mijn, mijn eigen buurjongen vroegen mij van uh, wie ik mijn baan te danken had. Of ik dat aan mijn vader te danken had. Dat vond ik een hele tekenende, <laughs> tekenende uitspraak. En ik denk uh, dat dat toch een van de redenen is dat mensen gewoon niet zoveel vertrouwen hebben in de, in de, in de democratie. En, het, en, kijk, en de, de, de, de presidentskandidaten die zijn toch ook allemaal vooral vertegenwoordigers van die oude politieke klasse. Oh. Dus de vraag is wel uh, uh, ja, hoeveel veranderingen gaat dit uh, ook teweeg brengen in de verkiezingen. Ik ga even terug naar Bert Koenders. Ja. U zei daarnet net de tweede voorwaarde behalve een redelijk hoge opkomst... Uh, om het succes van die verkiezingen te bepalen... is of uh, de verliezers zich wel bij de winnaar neerleggen. Waarom bent u daar bang voor? Nou, ik ben daar niet direct bang voor, maar ik vind het wel een risico... omdat uh, dit voor een heleboel kandidaten die nu president uh, willen worden... ongeveer de laatste kans is. Ik ben het eens met, uh, met de vorige spreekster die zei van... ja, het is een beetje de oude politieke klasse... die opnieuw zich weer uh, de kandidaat voor de verkiezingen stelt. Dus er is staat nog wat op, op het spel voor die kandidaten. Daarnaast is het zo dat dit, dit, dit land nog steeds instabiel is. Er is een uh, staatsgreep geweest... Het is niet zo dat de instituties allemaal goed functioneren... dus je kan je voorstellen dat er allerlei scenario's mogelijk zijn... waardoor iemand zich niet bij de resultaten neerlegt. Ik kom net, ben net een tijdje gewerkt in die voorkust. Heel ander land, hele andere situatie. Maar daar heeft het feit dat één iemand zich niet bij de, bij de verkiezingen heeft neergelegd... geleid tot grote problemen. Vandaar dat wij hier ook zijn natuurlijk met een... Met een VN-beginslag dus en we proberen met anderen ja, om te zorgen dat dat niet gebeurt. Ik ben het overigens zeer eens dat die verkiezingen natuurlijk maar een klein stapje zijn een noodzakelijke voorwaarde. Het echte werk gaat daarna pas mm. beginnen. Maar het is wel belangrijk dat het gebeurt en goed verloopt. En ik denk dat heel veel um, Malinese, ondanks hun, hun grote sepsis over de politiek, die zeer begrijpelijk is. Wel het gevoel willen, willen hebben dat er iets gebeurt, dat er een president komt en dat ze iets in stabiliteit hebben. En dan zullen ze die president wel weer gaan afrekenen op, op zijn beleid. Uh, en die kan zeker niet zo functioneren als in het verleden, omdat daar te veel voor veranderd is. En er ook te veel uh, nationale en internationale aandacht is voor de veranderingen die nodig zijn in dit straatarme land. Mag ik u beiden bedanken voor deze discussie over de verkiezingen morgen in Mali? Ja. Manon Stavens en Bert Koenders, hoofd van de. VN-missie in Mali. Dank je wel. En dan gaan we weer naar een zomerhit. Het is iets uh, heel anders dus. Aan de lijn 3FM collega Giel Bede, die de hele dag op het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde is geweest. Giel, hoe was het daar? Ja, top. Het is een van de leukste festivals qua mensen sowieso. En qua weer viel het nog best mee. Zowel vandaag als gisteren eigenlijk. Niet moeten even vluchten even... voor het noodweer? Nou ja, eventjes wel. En dan moet ik zeggen, dan prijs ik mezelf gelukkig... dat ik ook nog iemand bij de radio ken... waardoor ik gewoon dan wel in de port de cabin kan schuilen. Uh, maar na een uurtje was het dan ook wel weer over. En ik moet eerlijk zeggen, bij de cross... Hè, waar natuurlijk ook echt dat werk wordt, los van optredens... hoort ook wel een beetje modder. Dus ik uh, vond het prima. Een feest als Zwarte Cross is natuurlijk een geweldige plek... om uh, zomermuziek te ontdekken. Heb, heb je mooie zomermuziek gehoord daar? Ja, al moet ik zeggen, het, het genre zomerhits is wat mij betreft juist niet echt festivalmuziek. Omdat met alle respect voor zomerhits, maar dat zijn toch vaak hele slechte, in je kop uh, blijven hangende uh, ja, ritmetjes. Giel, is er mooie zomermuziek? Bestaat die ook? Er is wel mooie. Ik, ik had bijna gekozen, maar ik vond het toch iets te politiek. Ik voor een hele mooie zomertrek van de Ivory Budders. Summer Breeze heet die. Oh ja. En de naam geeft het al aan. Dat is echt zo'n lekker windje, zo'n heel lekker... Rustig, zolvol ding. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, eigenlijk is dat geen zomerhit. Het is gewoon een zalvolle plaat die over de zon gaat. die valt af? Ja. Voordat we horen wat je wel gekozen hebt... Um, dit jaar, de zomer van 2013... Uh, heb je mooie zomermuziek gehoord al? Ja, ik moet je zeggen, er is één... dat is zonder twijfel de zomerhit van dit jaar... Uh, van een uh, DJ Avicii. En wat heeft hij gedaan? Heeft Alu Black, een hele toffe soulzanger... heeft hij een beetje een achtig ding laten spelen. En heeft hij vervolgens gewoon... Een, ja, zijn bekende Avicii-beat en sound ondergegooid. Ja, die combinatie... ik heb dat niet vaak, maar de eerste keer dat je hem hoorde... wist je al gelijk, bam, nummer 1. So wake me up when it's all over. Je hebt al verraden dat je uiteindelijk uh, voor de luisteraars van het oog... niet Summer Breeze van de ID Brothers hebt nee. uitgekozen. Maar wat wel. Nou ja, ik, ik moet gewoon eerlijk zijn. Dat is, uh, ik, ik, ik kom uit 77, dus de 90's zijn echt wel mijn jaren geweest. Dat je wat ouder wordt en muziek leert ontdekken. En ook tv te kijken. En toen was er een serie The Fresh Prince of Bel-Air met Will Smith. Nou, dat vond elk klein jongetje vond dat te gek. En op een gegeven moment deden ze daar in die serie... Een nummer en nog steeds elk jaar weet je gewoon zodra je Drums please hoort dan is de zomer begonnen dus dan heb ik het over DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince en Summertime Drums please ah.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 En alweer een summertime, maar dan een hele andere dan die van Gershwin. De keus van 3 m dj Giel Belen. De kans dat er iets van Mars komt is een miljoen tegen één. Maar toch komen ze. Jeff Wayne wist het in de jaren zeventig al. Maar het kan realiteit worden. Bas Landstorp is oprichter van Mars One. Die in 2023 over tien jaar een reis naar Mars wil realiseren. Goedenavond, meneer Landstorp. Goedenavond. U bent ingehaald door de Britten. De BBC maakte vandaag bekend dat een Brits wetenschapsteam veel eerder wil. Uh, ik Willen wil ze ook echt eerder vertrekken dan, uh, dan wij? Nou, dat dus vind ik ambitieus. Ze bezig zijn. Nou, ik denk dat ze dat, ze dat niet uh, van plan zijn. Uh, de, de Britten willen een, uh, een bemande missie naar Mars organiseren... en ook weer uh, terugkeren. Terwijl uh, mijn bedrijf uh, Mars One wil mensen permanent vestigen op Mars. En ik zie toch nog wel een paar uitdagingen die de Britten te wachten staan. Ze denken inderdaad dat de terugreis ook mogelijk is. We, we, we luisteren even naar een fragment van de BBC vandaag. There'll be The building of the habitat and there will be some experiments on the Martian surface. After a couple of months we'll drive from our landing zone to the return launcher. We'll geting that hopefully it will be fueled up, fire off to the Martian surface and fly back to the earth again. Nou, Het klinkt sprookjesachtig. Uh, hoe, hoe, hoe denken zij dat te doen? Laten we maar even bij die terugreis beginnen. Want daar zit een probleem, geloof ik. Hoe denken zij dat aan te pakken? Ja, ik, ik vond het hopefully fueled up. vond ik, uh, vond ik wel uh, slecht ge gefraseerd uh, van deze man. Uh, wat, uh, wat zij willen doen is een, een, een, een raket voor de terugreis op Mars landen. Die op Mars vol tanken met brandstof die ze op Mars gaan creëren. Uh, de mensen die komen daar dan achteraan, die landen ergens anders... die rijden naar dat voertuig toe en, uh, en moeten dan, uh, dan opstijgen. En dat is het plan wat zij, uh, wat zij in gedachten hebben. In een baan om Mars vindt, het, vindt die raket die van Mars opstijgt... vindt dan het schip om weer terug naar aarde te vliegen. En die moeten elkaar dan vinden in een baan om Mars en terugvliegen naar aarde. En kan dat, dat terugvliegen naar aarde? Want alle andere projecten waaronder Mars One zijn er steeds van uitgegaan... dat het toch een beetje een one-way ticket wordt. Uh, ja, wat wij willen is inderdaad mensen permanent vestigen op Mars... omdat wij die terugweg als het grootste probleem zien. En dat uh, zien deze mensen ook. Hè? De documentaire begint met naar Mars gaan is eigenlijk niet zo moeilijk. Teruggaan is eigenlijk veel moeilijker. Nou, Daar zijn wij het heel erg mee eens. Er zijn een aantal stappen die, ik, uh, die zij zeggen te kunnen nemen... die ik uh, uh, moeilijk vind. Maar wat zij zeggen is... er hoeven geen nieuwe uitvindingen gedaan te worden om deze stappen te doen. En dat klopt in principe. Hè? Het, het kan allemaal... Uh, alles wat zij verzonnen hebben, is technisch mogelijk. Maar er zitten wel een paar hele moeilijke stappen in. Ik kan er een paar uh, uitlichten als, je, uh, als dat Doe leuk is. Een. Doe de, de moeilijkste. Nou, de, de moeilijkste is eigenlijk... Uh, als je van Mars terug wil keren naar aarde... dan moet je de raket voor de terugweg... moet je uh, vanaf aarde lanceren naar Mars. Op Mars laten landen, vol tanken en terug laten keren. En dat, eigenlijk is het grootste probleem... die raket voor de terugweg is zo groot... die is misschien wel... 10 of twintig keer groter dan het grootste wat we tot nu toe ooit op Mars geland hebben en om die, die factor 10 of 20 in, in opschaling te maken, dat wordt denk ik een van de grootste uitdagingen. Dus, u gelooft eigenlijk niet in een opzet? Nee, ik geloof heel erg dat dat kan. Ik denk alleen dat het uh, net als uh, eigenlijk alle, alle Mars-missies die tot nu toe verzonnen zijn, die van de Amerikanen hè, door George Bush in de jaren 80, uh, door uh, de, de, de belangrijkste, misschien wel Robert Zubrin in de jaren 90. Uh, het zijn alle, altijd terugreismissies geweest. En die zijn altijd zo complex dat het er nooit van komt. En daarom hebben wij bij Mars One juist zo gefocust op het permanent vestigen... en elke twee jaar meer mensen sturen in plaats van proberen mensen terug te krijgen. Ja, Nou heeft hun plan, uh, ik zie dat het technisch een beetje moeilijk is... maar het heeft natuurlijk wel iets geruststellends en sympathieks... dat ze aan het terugreis denken. Want bij uw plan lijkt me toch voor een heleboel mensen een obstakel... van stel dat het tegenvalt op Mars, en dan moet je daar blijven. Ja, voor een heleboel mensen. En dat zijn precies de mensen die wij niet zoeken voor onze missie. Oh, ik <laughs> zie het al. U bent nee, helemaal verkeerd bij Barrett, zoals mee. <laughs> nee, het, uh, dat is echt... Dat, dat zijn echt de ontdekkingsreizigers en die, die zoeken wij hiervoor. Maar uh, vergis je niet, we hebben in april uh, van dit jaar hebben we onze selectie geopend. En al meer dan 100.000 mensen hebben zich daarvoor aangemeld. Dus die mensen zijn er wel degelijk, maar dat zijn er inderdaad misschien één in de honderd. En wat trekt mensen erin? Het idee van oké, okay, we gaan nu een permanente menselijke kolonie op Mars vo uh, vormen. Dat is toch echt eh, eigenlijk twee dingen. De, de grote stap nemen, hè. het doen wat nog nooit iemand gedaan heeft. En eh, bouwen aan iets compleet nieuws. Iets wat, ja, wat zo nieuw is dat het, dat het zelfs moeilijk voor te stellen is. Hoe selecteer je mensen? Niet iedereen lijkt me daarvoor geschikt. Nee, dat is, dat is misschien wel het grootste probleem. Ja, technisch, omdat het, omdat het om permanente vestiging gaat, valt het technisch... Wel mee, het is heel complex hoor, begrijp me niet verkeerd... maar vergeleken met een retourmissie is het een stuk eenvoudiger. En dan is eigenlijk het zoeken van de mensen die dit kunnen... Het, misschien wel het grootste probleem. En we zoeken naar mensen die, uh, die als belangrijkste eigenschap hebben... dat ze uh, groepsmensen zijn. Dus je, moet, je gaat met vier mensen vertrekken naar Mars... en de eerste dertig maanden ben je met z'n vier. En dat is een hele lange tijd om met een groep van vier te leven. En uh, daar, dat is de belangrijkste, het belangrijkste selectiecriterium. En alle dingen die ze moeten kunnen leren... dus het, uh, de, de medische handelingen om elkaar te helpen... de technische handelingen als er iets kapot gaat om het te repareren... dat kunnen we eigenlijk iedereen leren. Maar die karakters die, die, uh, die wij zoeken, zoeken ja, dat is echt het belangrijkste. Hoe groot moet die menselijke kolonie in uw dromen, in uw fantasie... in elk geval in uw plannen, uiteindelijk worden op Mars? Nou, wij willen elk uh, twee jaar vier mensen naar Mars sturen... te beginnen in 2023. Uh, dan gaat het natuurlijk niet zo heel erg hard. Uh, nou, ik hoop heel erg dat als er eenmaal iets is... dat het andere uh, organisaties uh, aanmoedigt... om het ook wat sneller te gaan doen dan nu het geval is. In de jaren tachtig wilden de Amerikanen over twintig jaar op Mars landen. Nou ja, we weten allemaal wat daarvan gekomen is. Niet zo heel erg veel. Maar ik denk als er eenmaal iets is... dat dat een stroomversnelling teweeg zal brengen. En ik hoop dat er bijvoorbeeld over 100 jaar, nou zeg, 1000, 2000 mensen op Mars zouden wonen. Dat zou ik, uh, dat zou ik een heel mooi aantal Wil je vinden. Wilt u zelf ook gaan? Ik ben, hiermee, ik ben hiermee begonnen, omdat ik zelf naar Mars wilde. Uh, ik heb nu een, uh, een vriendin die zwanger is. En ik zal mijn, uh, ik zal mijn jonge kind niet gaan achterlaten. Uh, maar ik hoop heel erg dat ik ooit mijn vriendin kan overtuigen... om met mij mee te gaan. Maar dat zal moeilijk worden. Ik hoop dat het goed onderwijs is voor het kind dan op... Uh... Mars. Nou, we zullen de mensen die daar naartoe gaan streng selecteren... dus ik denk dat dat wel goed komt. Wie, wie zijn er eerder, denkt u, op Mars, uw project of de Britten? Uh, nou dat, voor een terugreis uh, uh, denk ik dat het zo moeilijk is... Dat, uh, dat wij er eerder zullen zijn. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Bas Landstorp. En uh, om de sfeer van uh, deze zomer te blijven... hebben we bekende discjockeys gevraagd... om hun favoriete zomerhit voor ons uit te kiezen. U heeft daar net al een paar daarvan gehoord... en. Nu ga ik praten met Jeroen Kijkende Vechten, DJ op zowel Radio 2 als Radio 6. Goedenavond, Jeroen. Ja, hallo, goedenavond. Jeroen, aan welke eisen moet de ultieme zomerplaat voor jou voldoen? Ja, het, het stomme is dat ik dat altijd lastig vind, omdat meer mensen dat vragen. Maar er is natuurlijk niet echt een soort maatstaf voor wat is nou een zomerhit. Want als je er alleen maar... Um, een steel drum instopt of de uh, of Beach Boys, dat is natuurlijk niet automatisch een recept daarvoor. Ik denk dat dat vooral te maken heeft met de eigen perceptie van een plaat. Uh, en dat kan net zo goed een, een plaat zijn die helemaal geen zomerplaat is, of door de makers helemaal nooit als zomerplaat bedoeld is, maar wel omdat het toevallig net in de auto aanstond toen je op weg was naar Zuid-Frankrijk of zoiets, kan het ineens een zomerplaat worden. Net als dat er ook platen zijn die ineens kerstplaten worden, zonder dat ze per se als kerstplaat bedoeld zijn. En is het meestal leuke muziek, vind je, zomerhits, of helemaal niet? Ja, het, het speelt natuurlijk wel mee als er een soort vrolijke toon in zit. Dat zal natuurlijk wel, zeker als je zelf ook al in een, in een goede bui bent... En, en de zon schijnt, dan, dan draagt het natuurlijk wel bij. Maar zelfs dat hoeft niet, want jullie hebben er ook om gevraagd... voor mij een plaat uit te kiezen. Dus volgens mij is dat ook niet echt een hele opgewekte zomerse plaat geworden. Want welke heb je gekozen voor ons? <lacht> Ik, ik, ik dacht gelijk en dat was meteen mijn eerste gedachte. Ik dacht, nou, dan hou ik daar gewoon aan vast, aan Fleetwood Mac met ik oh, Ken je wat, hem? Ja, ik ken hem zeker, maar het, dat was helemaal geen zomerhit. Nee, ja, daarom. Maar voor mij wel, ja, op een of andere manier. Maar dat komt dus. Uh, en dat is eigenlijk een soort van mijn ja, theorie van, van zomerhits, omdat. Um, mij dat in gedachten altijd, en dat is iedere keer zoals ik die plaat hoor, um, terugvoert naar de duister jaren tachtig, toen ik met mijn ouders en mijn broer um, op vakantie ging naar in eerste instantie uh, Joegoslavië en later naar uh, Zuid-Frankrijk. Mijn ouders altijd dachten met de caravan achter de auto, je kent het wel, Aha. we moeten de tijd efficiënt gebruiken, dus weet je wat, we gaan ochtends heel vroeg op pad. Dus we staan om vier uur op en dan hebben we de boterhammen al gesmeerd en de auto en de caravan staan ingepakt, klaar, dan kunnen we meteen vertrekken en dan hebben we nog wat, wat aan de dag. En dat is vervolg we natuurlijk met z'n met onze slaperige hoofden in die auto zaten. Uh, mijn ouders hadden een bandje gemaakt. Een, een, een zettenbandje met muziek die, die zij dachten, nou dat is wel lekker voor onderweg. En een van de nummers die daarop stond was van Fleetwood Mac en Albatross. En het grappige was dat dat op een of andere manier de soundtrack van zo'n reis werd. Omdat wij precies op het moment dat dat muziekje speelde uh, in de schemering van de ochtend. Terwijl er nog mist over de velden hing. Uh, ergens op de Veluwe de A50 in zuidelijke richting opbreiden. En dat nog helemaal uit Jugoslavie. Ja, en dus het is geen zomerplaat, maar voor mij wel. Het komt door je ouders. Ja, met dank aan mijn ouders inderdaad. Bedankt papa en mam daarvoor. Is voor Woody Allen keert wellicht terug als stand-up comedian. Dat zei de 77-jarige acteur, regisseur en klarinetspeler... in een interview met het blad Variety. AD-filmer is Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Woody Allen overweegt een comeback als stand-upper. Hoe bijzonder is dat? Nou, dat is uh, tamelijk bijzonder... omdat de man in de eerste plaats een hele drukke agenda heeft. Hij uh, maakt één film per jaar. Dan gaat hij ook nog vaak op toernooi met zijn uh, New orleanse jazzband... Dus ik vraag me af waar hij de tijd uh, vandaan zou halen. En bovendien, uh, hij heeft het natuurlijk in zijn jonge jaren gedaan. En dat, daar was hij eigenlijk uh, ja, toch niet zo blij mee. Hij is min of meer gedwongen door zijn manager om op te treden. En dat was uh, wel succesvol. Maar ja, Boudianne is een heel verlegen man. Als je hem interviewt, dan kijkt hij je ook nooit recht aan. Hm. Dus uh, ik weet niet wat hij uh, zichzelf op de hals wil halen op, de, op, op, op zijn leeftijd. Was hij eigenlijk grappig in die tijd? Ik bedoel, vergeleken bij een rauwe heertje of uh, Jan-Jaap van der Wal... Die kunnen niet in zijn schaduw staan, hè. dat uh, is een beetje vragen naar de bekende weg. Je kan zijn werk trouwens uh, beluisteren op cd's, bijna alles is uh, verschenen. En uh, ja, god, het is een meestelijke uh, moppetapper, maar hij weet er ook altijd wel een, uh, een, een diepgang in aan te brengen, die je toch uh, bij veel Amerikaanse stand-up comedians niet aantreft. We hebben een fragment uit die tijd, even luisteren. Oké. Okay because so I couldn't afford private. <laughs> I was captain of the latent paranoid softball team. <laughs> We used to play all the neurotics on Sunday morning, you know, nail biters against the bedwetters. <laughs> <laughs> and if you've never seen neurotics play softball, it's really funny. I used to steal second base and feel guilty and go back. <laughs> Ja, bekende thema's, hè? Bezoek aan de psychiater en zo. Ja, absoluut. Hij heeft daar in zijn films ook uh, heel veel aan, aan besteed. Hij, in veel van zijn films zitten zit zogenaamde terzijden: dus, hè, dat hij het woord rechtstreeks richt tot de kijker. En dat heeft natuurlijk te maken met die one-man-shows die hij vroeger uh, deed. Waar vindt u hem zelf het uh, beste in, meneer Sacht? Als regisseur, als acteur, als clarinetspeler, als comedian? Nou, niet als klarinetspeler. Dat is een soort afro-jazz waar, uh, waar ik niet uh, wakker van uh, lig. Maar hij is natuurlijk vooral het beste als schrijver. Kijk, hij speelt de laatste jaren al niet meer zelf in zijn films. Dat werd ook een beetje pijnlijk, hè? Alle Al ja. een man die achter jonge vrouwen aanrent. Ja, dat is wel zijn thema. Ja, dat is wel zijn thema, maar daar heeft hij nu hele goede acteurs voor om dat uh, over te nemen. Dus ik vind hem het beste als schrijver en daarna meteen als regisseur. Volgende week komt zijn een nieuwe film uit, Blue Jasmine, al gezien? Ja. Ja, zeker. Is die is mooi? Een... Moet ik gaan? Ja, zeker. Het is een van zijn betere films. Een schitterende rol van Kate Blanchard, Die bijna de hele film uh, een beetje teut is. Maar dat meestelijk speelt. En het gaat ook uh, over, uh, laten we zeggen, Wall Street. Hè? Mensen die door uh, bepaalde lieden worden opgelicht. Wat Woody Allen overigens zelf ook in het verleden heeft meegemaakt met een producent. Het klinkt heel voorbeloven. Blue Jasmine. Absoluut. Bedankt, Absaft, okay. voor deze beschouwing ja, over de mogelijke terugkeer van Woody Allen in het stand-up-comedian-circuit. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier John Jans van Galen. Ik ga nog even de Macarena dansen en ik wens u een goed weekend. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette En een laatste glas in steen. Dit is Radio 1.